Wij beginnen de les 16 van pri-ets-chaïm. Pachina 4, de regel 33, na de punt. Wij gingen in haju makifim, al seder apnimim. נמצא שהיה המקיף הגדול של עתיק, סמוך אל החיצונים, ועל כן היו סדר פייפנדרטח המקיפים, ההפך מן הפנימים על דרך הנל. כדי שיגיעו בתורות של נוקווה, ZIREN PIN Smuhim ZE la ze. Orpnimim, OR ZE SENDERT AL GABEI OR PNIMI OR MAKIF NUCHEN shila. AL DIM ben SHNAEM Ja, we hebben gelerd uh, dat hoe opgebouwd zijn, hoe komen de, kilim, hoe komen de lichten naar de sfeeroot, naar um, Barzofim, dat uh, elke sfera heeft um, haar eigen licht opniem, in, in elke licht, en daarboven omringt dat oorprimi het innerlijke licht, oormakief. Dat ormakief dat overeenkomt met, speciaal dus echt toegespitst is voor die desbetreffende sfera. <laughs> uh, hier nemen we hier neem. En zie hier. Im, hayu, ma, Indien de omringende lichten waren daar op dezelfde manier als uh, gestructureerd, geordend, op dezelfde manier zoals de pnimim, zoals de innerlijke lichten. Lichten die al binnen de kirim zijn. Niemand zei, blijkt dus dat. Uh, de, het grootste oormakief, het grootste omringende licht zou zijn, dat van Atik, en dat, zo, dat van Atik zou belendend zou zijn aan de gizonim, aan de uitwendige. Want dan zou de noekwa, want zij zijn anders om, omged, omgedraaid, zijn andere vorm hebben op een tegenovergesteld zijn aan Nimi. Dan zou het zo zijn dat de grofste plaats daar waar de noekwa is, daar waar het laagste orpnemie is, dat daar zou het grootste, het hoogste, het fijnste licht ormakief zijn, dat van, dat van Atik. En dat zou, dan zou dat geweldige licht ter beschikking zou komen aan de aan de Uitwendigheid die daar, juist waar, dat daar juist de plaats voor hen is. We kennen daarom, hajus, er me kivim hevig en daarom, de orde van de omringende lichten, was het uh, tegenovergesteld aan de in, in, in innerlijke lichten, abnimim aiderahana, zoals het boven gezegd werd. Waarom? Kedese nukwa de opdat er twee lichten van de nukwa van de zeer zouden zijn smochim belendend het een aan de ander. Or makief zesendertag schula haar omringende licht. boven haar innerlijke licht. Waar om diem het op. En de, terwijl de gitzoniem, de uitwendige, de staan tussen hen, tussen die twee, tussen die twee lichten. Kijk nou geweldig wat we, wat we leren. En zo is het absoluut wat hij nu vertelt. Uh, is het van binnen te ervaren. Als je dat weet, hoe dat, hoe dat opgemaakt is, hoe dat staat. Dan weet je dat het altijd op deze manier is. En waar de plaats is van de klipoot. Want dat is onze taak. Dat is niets anders. Geen taak van de mens is in het leven aan hem weggelegd. Anders dan om zichzelf steeds te zuiveren en op te bouwen. En waken voor de klipoot. En kiezen voor het goede. En dat is de spontaniteit die... De mens gegeven was een constructieve, een constructieve spontaniteit om spontaan al zo zichzelf uh, ertoe te brengen dat hij al spontaan in elke situatie uh, kiest voor de heilige plaats en meet de plaats wat onrein is. Dan en niet spontaniteit van deze wereld dat eindigt in door in uh, psychiatrische inrichtingen, of uh, sociale allerlei hulp, hulp, hulp uh, roepen, religie, drugs en van alles wat het allemaal in deze wereld is. Deze wereld mankeert niets, maar men wil dat op deze manier. Men wil niet. Men weet niet hoe. En men wil niet uh, de regels. De opbouwende regels. de Regels dus van, die van boven aan ons gegeven. Om ons uh, daarmee waarlijk genot en behagen te geven. Voldoening te geven. Een groei garanderen. Tot stand te brengen. Dat laat men liggen. En gebruikt men alleen maar junkfood, Alleen iets wat verwerpelijk is. Of men dan bedient zich met allerlei religieën. Wat ook een andere vorm van. Een vorm van. Uh, product van, uit, van uitkotsen. Is niets anders. Want het is. Dat vernedert de mens, dat is niet de mens, zoals de religie hem beschouwt, welke religie dan ook. De mens, individueel, alleen individu, alleen persoonlijke, weg. Dat is alleen, dat telt voor Hashem, en niet massa, wij zijn Joden, wij zijn Christenen. Dat helpt voor geen millimeter, dan gaat men ontlijnen dat zijn... Uh, zijn bestaan aan, aan groepsbestaan. Maar altijd, waarom? Omdat het moeilijk is, het moeilijk is, men, men neemt geen moeite, men is onderontwikkeld nog een keer, om zichzelf gaan van zijn eigen kilim, om strijd te voeren. Duidelijk. Het volk Israël wil graag vechten, maar wil vechten met de uitwendige uh, uh, vijanden. Voor hen is de wereld is tegen Joden, zoals menen, zoals menen, menen zij. Deel, omdat Israël, dat komt uit de innerlijke structuur, dat Israël voelt dat de klepoten die hem steeds pakken. En dan projecteren ze dat op de buitenwereld. De Duitsers, de naties zijn schuldig. Ja, de Palestijnen zijn schuldig, de Verenigde Naties zijn tegen de Joden, de hele wereld is tegen de Joden, duidelijk, omdat van binnen voelen ze dat zij aangevallen worden, maar, maar zij maar werken niet aan zichzelf, aan hun eigen correcties. Ik zeg het Israël in het algemeen, omdat het gaat over Israël in de mens. In elke Israël van de mens, elke Israël van de mens, in de mens moet uh, werken daaraan om weten goed om te gaan met deze subtiele plaats waar de aan aangrenzen aan die twee lichten tussen de uh, oor en oor-makief. 36 na de punt. Nimtza. Shamakiv, Hayoterk, Katan, Shabakulam, Vechenorp, Nimi, Hakatan, Zeyfenendertah, Hakitson, Shabakulam, Krovim El, Hakitsoni. En zoals het wel opgebouwd is, het systeem van de de boom des levens is dat het niet 63, het blijkt dus. Shah Yoter dat de kleinste Makief van allen, de kleinste omringende licht van allen, und onthoud het wordt Makief, we geen Orpni en zo ook het kleinste, eh, uh, orpni het, in, in, innerlijke licht, het kleinste, het uitwendigste van allen, zullen, uh, Dichter, dicht zullen dicht bij de gitzonim, dicht bij de uitwendige, bij de klipot zijn. En niet de grote lichten. Zo so, geniaal is het opgebouwd, de mens en de uh, helal. Woorot agdolim en jureho de volgende pagina, de eerste regel, hagit sonim. Terug naar de vorige pagina. We oroth hagdolim en de lichten. De grote lichten, terwijl de grote lichten, de grote lichten, hapnimim wame kefim. De in innerlijke en de omringende lichten, je jure min, zullen ver zijn, ver weg zijn voor de gitsoniem, voor de buitenstanders, oftewel voor de klipot, onbereikbaar, ver voor de klipo Um, punt, de volgende pagina, 5, de eerste rechel. We zeiden dat lama Arihan Pin, Žamalbisz eta atik, we kennen lam zele ze, ben bij pnimi, u ben bemakiv. Ad A de twee ischenimca, de nukwa, deze hier aan beshet et kulam, ben baor pnimi, ou ben baor, makif. Kijk, bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. Dan weten we hoe dat in elkaar zit. Dan weten we straks tot wie, op welke manier kunnen wij bidden. Op welke manier, tot wie, naar wie moeten wij de man doen opsteigen. Eigenlijk dat wij niet toevallig de man doen opsteigen naar de klipot. Ja? Een van onze uh, deelnemers uh, had mij meerdere malen verteld over de manier dat wanneer hij. Ja, uh, Joodse jo, man. Dat hij mij vertelde dat telkens wanneer hij in de, aan de mid-Amida's mid doet. Amida dus Amida doet, uh, dat staand gebed doet, het belangrijkste staand gebed doet, dat dan oh, over, uh, kreeg die, overstromen hem allerlei vieze gedachten. Het, het meest vieze gedachte tijdens het hoogste gebed. Dus betekent dat hij wist niet hoe op uh, de man doen opstegen op de, manier, eh, op de juiste manier en dat in zijn zogenaamde gebedstaand gebed, hij kwam juist in de sferen van de klipoot en zij zorgen hem dan op dat moment. Nou, is dat een gebed? Nee, dat is een gebed, dat is lekker nee. Zijn gebed is dan een lekkernij voor de klipot. En dat is overgrote meerderheid. Hoe zij dat doen, is op deze manier. Zij komen tot de uh, halen het wel omhoog, maar de klipot vreten dat op. En daarom komt niets hier op aarde verder, nog op hen, nog op de volkeren der wereld. Omdat zij weten niet de structuur, op welke manier men, is het... In, uh, de werelden de geestelijke uh, hiërarchie opgebouwd is. Lagen opgebouwd zijn. Duidelijk hoe dat zit. En daarom hebben we ook nodig allerlei verschillende gradaties, verschillende uh, gebeden die vooraf gaan let op aan de Amida, aan het staand gebed. Er zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, Joden die bijvoorbeeld naar een synagoge gaan, maar die komen dan een beetje later. Hij komt wat, wat later, hij is, hij is vertraagd, vertraagd door dit, door dat, doet er niet toe. Maar hij komt dan bijvoorbeeld een halverwege gebed en die direct doet dan uh, schijnheilig, uh, dat manteltje en dat zijn tvielen nog op zijn handen. Maar dan, als hij halverwege het gebed komt, dan gaat hij uh, gebed op het hele gebed, duidelijk. Dus daar zit het gebed van ochtend, dan zegt die dingen, andere dingen, uh, verder. Dus men opbouwt het gebed totdat men uiteindelijk komt tot, het, uh, tot de amida, tot het staand gebed. En dan zijn men, is men voorbereid, duidelijk, en dan, als men nog goed weet om te gaan met de, met de, de, de structuur, dat men weet de structuur, hoe dus de structuur van het heelal opgebouwd dus de structuur, de boom des levens is opgebouwd. Dan kan men wel bidden tot de plaatsen die heilig zijn. Duidelijk. Dan pas. Maar iemand komt daar loopt naar een of andere lummel, naar die synagoge. En die dan halverwege uh, dat algemeen gebed. En die dan komt daar naartoe en die gaat nog allerlei fysieke handelingen doen. al dat. Die doosjes leggen, uh, kost ook een paar minuut, vijf minuut. En, en dan die, dat manteltje doen, de dingen die dus... Die, en dan wanneer hij dat gedaan heeft, dan is de tijd al voor de, voor het, voor de Amida, voor het staandgebed. En hij gaat het meedoen, het staandgebed. Nou, wat, wat bereikt hij dan daarmee? Dan gaat hij niet alleen zijn eigen gebed, omdat zij allemaal in de synagoge, zijn, zijn allemaal onderworpen aan de groepsgeest, let op goed wat ik zeg, en niet de persoonlijke uitgang naar, uh, naar het heilige. Maar alleen, maar daarom hebben ze elkaar nodig, tien man, tien man, omdat samen uh, hebben ze dan een groepsgeest opgebouwd van tien personen en hopen ze dat op deze manier, dat iemand doordringt van hen, de hemel. Ja, maar zo iemand dan gaat het zeggen dat Amida, hij gaat het allemaal aantrekken, het licht van boven naar de klipot, ja, omdat hij niet klaar is, omdat hij dat hele gebed niet meegemaakt had. Geen voorbereidingen heeft getroffen in al die eerste gebeden. Zoals de Sidor is opgebouwd. En gaat hij dan zichzelf naar de knoppen brengen. Door ze li liever Had hij thuis moeten zitten. Zou minder schade toebrengen. Maar nu staat hij dan met al die negen anderen of meer. En uh, Hashem keek naar hen dan als naar, naar een groep. Uiteindelijk, wie werkt aan zichzelf in de Kabbalah, die Arshem behandelt ons als individu. Maar voor hen behandelt hij, ziet hij als een groep. Goed opletten wat ik zeg. Het is absoluut de waarheid wat ik zeg. En diepste, de diepste uh, uh, geheimen geheime wat ik vertel. En op een erg eenvoudige manier. En dan die eentje die dus, dat eentje die dus, aanrende, halverwege het gebed, gaat bederven het gebed van anderen. Want Hashem telt bij hen het geheel, het, het eh, totaal aan het gebed. Dan als, als men daar wel, wel wat behaalde, iemand heeft dat wel iets behaald, iets hoger, dan samen wordt het, naar beneden ge, geduwd. Nee, like Wat heeft dat voor, voor zin? Het is een, uh, net een bezigheid, net of zij, het doet mij denken, dat op, het is net een gevoel, kreeg ik van, het is wel, wel net een gevoel dat uh, tien mannen staan in een toilet voor een pissoir. En dan kregen ze nog in het toilet voor een pissoir nog opluchting nog veel intenser dan uh, in zo'n uh, akelig gebed. De regel 1 na de punt. We zeggen wat aan. En dat is de reden. Lama Arihanpin waarom Arikhanpin? Hoe Hamal Bishat attic bekleedt? De attic? Hij is, is minder dan attic, dus hij bekleedt uh, de onderste helft van de Attik. We, nu, dat, we negen dat je dat in eigen onderste sfeer? Dat doet hij niet doen, maar welke manier je dat spreekt als wij spreken van de tweede seizoen, dan zeggen we de helft. Maar het is normaal, is het? En de zeven onderste zeggen we dat het hoofd uh, kan een lagere traptreden niet begrijpen, dus niet bekleiden. Dat uh, is dus de reden waarom Arihant Pien bekleedt Atik zijn lichaam. We geen kolamzellen zijn, zo so allemaal bekleiden zij elkaar. Ben hapnimi. Ben Bipnemie, Ben Bimakiev, zowel ten aanzien van de inwendige innerlijke lichten als die van omringende lichten. Duidelijk, apart. Dus zowel die um, in innerlijke lichten als, als uh, omringende lichten worden op deze manier uh, bekleed um, door uh, lagere lagere de hogere. Dat nim sa, totdat wij vinden uiteindelijk dat de nukwa van de zeeiran bin, regel 2, melabeshet et kulam bekleed hen allemaal, is de meest uitwendige. Ben primni pnimi, zowel ten aan in de orpnimi als in de oor Lachste de Rachel drie, wijnen, ata, jaspacht minacht sonnim, schloot achzu baorpmimi shela nukwa, ha samuk laem, kimina makiefschel, kimina makiefschel, shala, ei yicholim, kanal. Maak en Vrees voor de uitwendige, de klipot. Schaloiag Itach zo waar, beoortnimi, dat zij niet, dat zij zullen uh, zich aangrepen aan oortnimi van de noekwa, dat welke oorpnimi van de noekwa belendend is aan hen. En mina makief shala, want van haar makief, van haar omringende licht. En na kunnen ze niet aangrepen, daar kunnen ze niet aangrepen, Kan hij zoals boven gezegd werd, de regel 4. La geen heel tam daarom bekleedt zij hen de bina. Daarom, hij staat, het staat niet geschreven, wees, je moet je gewoon weten wat het, het verbanden legt. Daarom staat het hier, daarom, zij bekleedt hen door haar, met haar vleugels. Dus de bina, die bekleedt hen met haar vleugels, hanikra chashmal. Dat dat heet chashmal. Kanal, zoals boven gezegd werd. Ubi biyor lavouche zee, hoe kanoda. hi diima, vijf акилим ше лагем хэм а маль бишин это мохин де заиранпин вы не хнасин то реше де заиранпин кануда амна малавуше се саютэр хитсон ше бахолавушна гиды има эй но них нас им га мохин тох реше G'negdo mi-bachuts zeifen, shel zon. We nasa lahem p'chinaat lawoosh. Veze ha-lawoosh hu p'chinaat ha-chashmal shel ha-bina. De regel vier nadepunt. Kijk nou, wat zien we nu met onze ogen? We zien wel dat het wat we leren is de... Heet priets geïm, de vrucht van de boom des levens. Kijk nou hoeveel geeft hij ons van de boom des levens. Hij geeft ons de structuur daarvan. Duidelijk, steeds nog een keer in verschillende, in verschillende gevallen gaat hij ons dat toelichten nog de boom des levens. Opdat wij het kunnen, opdat wij hier vruchten ervan kunnen plukken. U bijuur alavush ze hu en het uitleg van deze Lavouche, van deze bekleiding, is. Kanoda zoals het bekend is. Ke aan nehi die ima, let op, dat de nehi van die ima. zo goed is, zod van die ima, de reichel 5. Hakilim shalahem, hun kilim, let op, de kilim van de nehi van die ima. Hem hem mijn bischen, zij bekleiden de mochen van de hier en want de kilim van de, de hogere zijn hoger dan, dan mm, uh, die zijn net als lichten, dus die ten aanzien van de lagere dus de kilim van de nehi, van de Ima, die bekleiden de mochen van de hier en wat betekent dat? Dat die in de, de nehi van de Ima, in die eh, kilim van de ima, van de nehi, van de ima, net zo goed in Yesod, die, daar zitten, de, ze daar zitten, de, de mochen, dus hochma, bina, in dat, voor de zeer aanpien, en dat, brengt die, dat we nasin en zij worden ingebracht, dus deze kilim van de ima, de nehi, en die hier altijd Wanneer kijken je de Nehi van de Hoogere? Wanneer? Daar, dan? Wanneer? En wanneer? In de Gadlot, natuurlijk. Dat deze Nehi van de Ima, de Kilim van de Nehi van de Ima met de mochin daarin, Mohen die voor uh, de Ziran Pin, worden uh, Ingebracht binnen, de, binnen het hoofd van de Zeeranpien, zoals het bekend is. Amnamalawoosh, ja jeter gitsonshebachol, maar het, let op, maar het meest uitwendige lawoosh, de meest uitwendige bekleding, die in het hele, van het hele, de hele bekleding van de Nihi, van de ima zes, nas onignaas mogen. let op, Nie, komt niet binnen met de mogen binnen het hoofd van de zeerantin. dus allemaal komen ze wel, behalve één. het meest, de meest, het uit, de meest uitwendige, komt niet samen met, let op, goed opletten wat je ons nu vertelt, dan weten we wat betekent dat, die hashmal, dat de, de meest uitwendige bekleiding van de Nehi, van de Ima, komt niet binnen hoofd het hoofd van de Zieranpin. Het hoofd van de Zieranpin, niet binnen. ik Arkenegdo, maar blijft daar tegenover, tegenover de Zieranpin. Mibachuts buiten de Zieranpin. Zeven. En blijft dus tegenover het hoofd. Als het ware. En die wordt voor word hen het aspect van lavouche. Dat wordt word bekleding voor hen, voor de sirambin en zijn nukwa. We zijn lavouz, hoop hebben het met En deze lavouz, deze bekleding, is het aspect hachmal, de hoogste hachmal van de Bina. Dat is wat de Bina geeft. Waarmee de Bina omringt hen, Serapin en Nukwa. Dat is, let op, mijn vrienden, dat was ook uh, waar het de Torah over spreekt: dat een uh, vorm van mm, bekleding, wat uh, Adam en Gava hadden, volledig hadden zij in het paradijs, in Ganeden. En, uh, daar kwamen nog wat, wat details daarbij, hoge details, maar, geef het, maar dat is een beetje wat de hun bekleding was. En zij schaamden zich niet voor elkaar, herinner je, dat stond het geschreven dat zij waren naakt, Maar zij schaamden zich niet, waarom schaamden zij zich niet? Omdat hun ogen, omdat om oh, hun ogen waren, als het ware, bedekt aan, uh, door Gashmai, door, door die... Uh, deze bekleding, wat hij ons nu vertelt, van de Bina. En daarom schaamde ze zich niet. De mens schaamt schaam zichzelf, omdat door het aanvoelen van de klipot. Klipot maakt de mens euh, zich doen schaam.